In Willemstad op Curaçao is een vrouw aangehouden... die ervan wordt verdacht dat ze haar twee kinderen heeft omgebracht. Dat meldt de politie van Curaçao. De vrouw is Nederlands of Belgisch. De kinderen van 9 en 10 zijn verdronken in de badkuip... van het Marriott Hotel in Willemstad. De vrouw vluchtte met de auto naar het strand in de buurt. Daar probeerde ze zelfmoord te plegen, maar dat mislukte. De politie kon haar op het strand aanhouden. Opnieuw is aangifte gedaan tegen vechtsporter Bader Hari. Een mede-eigenaar van een Amsterdamse club zou vorig jaar ernstig door hem zijn mishandeld. Volgens de Telegraaf mist hij enkele voortanden. De ondernemer werd in zijn eigen zaak, Club R, in elkaar geslagen... omdat hij te dicht in de buurt van Bader Hari zou hebben gestaan. Nu Bader Hari ondanks tijdens een dansfeest in de Amsterdam Arena weer iemand zou hebben mishandeld... heeft het slachtoffer besloten om alsnog naar de politie te stappen. Tijdens het dansfeest in de arena zou de vechtsporter een andere bezoeker zo ernstig hebben toegetakeld dat die blijvend letsel opliep. Het fractiebestuur van de GroenLinks in de Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar niet goed gefunctioneerd. Dat zegt Vertrekkend Kamerlid Ineke van Gent in de Volkskrant. Volgens Van Gent was er geen chemie tussen haar en de andere bestuurders Jolande Sap en Tovigdibi. Op Twitter spreekt Sap tegen dat er afgelopen jaar dingen misgingen. Vorig jaar werd besloten de alles wekelijks met iedereen te bespreken. En die aanpak was effectief, zegt ze. Sap noemt de kwestie een storm in een glas water. De film Batman The Dark Knight Rises heeft in het openingsweekend... minder opgebracht dan verwacht. Het is niet duidelijk of dat komt door de schietpartij bij Denver. De film haalde in de Amerikaanse bioscopen iets meer dan 160 miljoen dollar op. Statistiek-site Box Office Mojo hield er van tevoren rekening mee... dat het laatste deel van de nieuwe Batman-trilogie... wel eens het openingsrecord zou kunnen breken. Dat is in handen van de film Marvel's The Avengers. Die zette in het eerste weekend ruim 207 miljoen dollar om.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 ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Den Haag richting Amsterdam. En daarom staat er tussen Schiphol en Sloten 5 kilometer file. De rechterrijstrook uh, is, dicht, is dicht daar. Op de A9 ook maar richting Amstelveen... 5 kilometer tussen Afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Badhoevedorp. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... staat tussen Knopen de en Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele morgen. Het is maandag 23 juli. We hebben nieuws zo over het CDA. Krijgen we aan de hand van onze verslaggever Wilco Boom. Een kleine onthulling. De stroperij in de wereld neemt toe. En vooral de neushoorns zijn slachtoffer. Maar we beginnen met het laatste nieuws vanaf Eiland. De gemeente Utrecht overlegt op dit moment over het asbestgevaar in de wijk Kanaleiland. Later vanochtend krijgen de bewoners te horen wat er gaat gebeuren. Uit angst voor verspreiding van gevaarlijke asbestdeeltjes is gisteren een groot deel van Eiland afgesloten. Asbest kwam vrij bij renovatiewerkzaamheden. Josephine Trehi is op Eiland. Uh, Josephine, de wijk is nog steeds uh, gedeeltelijk afgesloten? Ja, klopt. Gedeeltelijk. Nog steeds, uh, maar het is nu een stuk kleiner gebied dan gisteren. Hoor. Het gaat nu echt om de flat op de Stanleylaan. Daarin zitten die 48 appartementen. En dan is het dat stukje straat, dus de woningen daar tegenover. Die zijn ook ontruimd. Nou, dat zijn er zo'n 10 à 20. Um, ja, de gemeente, je zei het al, ze zijn nu druk aan het overleggen met experts hoe het nu verder moet. En uh, je ziet wel steeds meer mensen die hier naartoe komen om te kijken of ze hun huis weer in kunnen. Ja, en is er al enig zicht op wanneer ze dan naar huis toe mogen? Nou ja, er wordt, er wordt nu over vergaderd. Uh, we horen wel geluiden dat het in ieder geval nog wel een nachtje kan gaan duren. Uh, maar hoe of wat, dat is nog niet zeker. De gemeente heeft gezegd dat ze de mensen in ieder geval voor tien willen gaan informeren daarover. En ik merkte vanochtend hier dat daar echt heel veel behoefte aan is. Nou, ook al is het vroeg, er staan toch wel wat mensen hier bij het hek. En dan aan de ene kant van het hek twee dames die in het afgezette gebied wonen. En dan aan de andere kant een groep mannen die dus het gebied niet meer in mogen. En die krijgen wat koffie en broodjes door het hek heen. U woont daar of niet? Ja, Stelenland 98. En waar heb je geslapen? Ja, buiten. Bij de park. Op de bank. Mocht je niet naar het hotel? Ja, wel, maar uh, die was heel laat. Te laat. Wij zijn was te laat. Is het familie van jou? Dit is mijn moeder en dit is mijn buurman. Buurvrouw, sorry. En jij mag er dus nu niet in? Nee, mag niet. En je moeder heeft je wat eten gegeven door het hek heen? ja. Vervelend, dan moet je iets doen. Vandaag heb je spullen nodig uit je huis of je wil gewoon naar bed? Ik wil gewoon naar bed. Hier worden even wat foto's gemaakt van elkaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Sorry, I don't speak Dutch. Uw huis is ook een van de getroffen appartementen? Yes. In Sten Lane Vijf. En waar heeft u geslapen? Uh, in the street. Bent u niet naar het hotel gegaan? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik for voor dit nummer, maar uh, no, ik weet niet wat my moet doing. Krijgt u wel genoeg informatie? Nee, nee. nee. Meneer stapt u net de auto in. Ik zag u al met de Maxicosi en dan met een doek erover. Is dat voor de baby slaapt of voor de asbest? Ja, allebei een beetje. Ze, uh, ze is pas 46 dagen oud. Bent u ongerust? Ja, natuurlijk. post geweest, s nachts. Dus wij zijn heel erg onrustig. En baby daardoor uh, gemerkt, denk ik. Dus uh, baby was ook ongerust. Uh, ja, ze huilt de hele dag en we kunnen die ramen niet openstaan en deuren ook niet openstaan. Dus vandaar benauwd en uh, ze kon echt niet goed slapen. Want u woont niet in de flat, hè? Op de nee, uh, langer maar één flat verderop. Ja, ik woon één flat verderop, maar. En u bent niet ontruimd? Uh, nee, totaal niet. Het is uh, 50 meter verder, zeg maar. Is geen informatie. echt. Ik hoorde alles van de tv en toen de politie hier kwam, een beetje van uh, dat me. Ik denk, ja. Yeah. Dat is ook lekker. Hopelijk voor Tienen meer informatie. Ja, laten we hopen en, uh, dat dit voor het laatst is, zeg maar. Reportage was dat van Josephine Trehi. We houden natuurlijk contact met de gemeente. Maar die zitten, zoals Josephine ook al zei, te vergaderen op uh, dit moment over de situatie. Op het moment dat ze uitvergaderd zijn, hebben ze het beloofd, dan staan ze ons te woord. En dan kunt u het natuurlijk gewoon beluisteren hier op deze zender Radio 1. Na de Olympische Spelen ligt voor afzwaaiende atleten het zwarte gat op de loer. Want hoe moet het met je carrière als je, je hele leven heeft gedraaid om topsport? In het verleden schoot de opleiding en werkte vaak bij een. Maar sportkoepel NOC-NSF en uitzendconsulent Randstad die willen dat veranderen met het project Goud op de werkvloer. Al meer dan 100 topsporters zijn bij een werkgever geplaatst. Doel? Klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Een van hen is Olympier Tommy Mollet. Tommy Mollet, 33 jaar en partner. Bij we pakken eerst even ieder een dienbladje en een borstje. Ja, dank je. En dan lopen we door. Even kijken, wat hebben we hier voor lekkers? Soms een verse jus. Vaak ook een optimaal drinkje. Lekker wat eiwitjes pak je dan. Ik weet niet uh, of je dat ook wil. Ik pas me wel aan. Oké, okay, dan uh, hebben we in ieder geval weer wat extra eiwitten binnen. Tommy Molet, Olympier, Taekwondo. En werkzaam bij Albron. Cateringbedrijf in De Meer. Op het oog misschien een aparte combinatie. Hoe is dat zo gekomen? NOC-NSF heeft samen met Randstad en Sport en Zaken een project opgericht dat heet Goud op de Werkvloer. Dat heeft als doel om sporters tijdens of na een carrière te begeleiden in een baan. Het uh, vinden van een baan. En voor mij is dat uh, twee jaar geleden zo gebeurd... dat ik uh, op zoek was naar een, een passende baan... waarbij ik uh, en mijn uh, studie in de praktijk kon brengen... en ook nog daarbij kon blijven sporten op hoog niveau. Nou, en uh, Goud op de heeft contact gelegd met Albron. En Albron was daar uh, direct heel enthousiast over. Om mij en een, uh, nog een collega sporter in dienst te nemen... dat is samen met uh, Joost Preuninger, oud-korfballer... die is hier nu fulltime gaan werken. En ik ben hier uh, sinds twee jaar parttime in dienst. Tja, als je werkt bij een cateraar, dan weet je alles van verstandig eten. En dan liggen er wel veel dingen voor... Te... Grijpen. Ik zie saucijzenbroodjes, kroketten en andere dikmakers. Die laat ik meestal liggen. Ja, We hebben nog wel eens een lekkere hap hier. Dat is kijk. meteen mis? Ja, Ik kijk daar meestal een keertje na en dan laat ik het wel lekker liggen. Vandaag ook. Ik zie focaccia Formaggi, Wel heel lekker, moet ik zeggen. Maar ik zie dan ook meteen in de kleine lettertjes 561 calorieën. Ja, Dus dan laten we die nog even tot na Londen liggen. Hier hebben we wat gezonder beleg en de salades. Teun Verhey, directeur van Albrom. Kijk, dat is al uh, beter. Tommy werkt hier 18 uur per week. Waarom bent u daaraan begonnen? Nou, die Olympische sport die vinden wij geweldig. Wij zijn de cateraar van het Holland-Heinekenhuis. Dus om de twee jaar zien we al die sporters om ons heen. Wij hebben toen gezegd, wij zouden graag ook wel de sporters de gelegenheid willen geven... sport en werk te combineren. Nou, wij hebben hele goede afspraken gemaakt over zijn inzetbaarheid. U noemt 18 uur. Nou, dit jaar gaat hij dat niet halen. Ja, op het moment dat u hoorde dat hij is gekwalificeerd is, wist u al hoe laat het was. Hij is gewoon veel meer weg dan wanneer hij niet gekwalificeerd was. Maar dat nemen we op de koop toe. Dus gemiddeld is het 18 uur. Maar er zitten gewoon enorme pieken en dalen in. En dat is eigenlijk het kenmerk van goud op de werkvloer. Op de momenten dat sport voorrang heeft, is hij er eigenlijk gewoon niet vrijgesteld. Maar op het moment dat het kan, dan is hij er volop. Een speciale manier van flexwerken. Ja, een hele speciale manier van flex werken. Nou zit dat in ons werk opgesloten. Dus wat, wat Tommy heeft, het toewerken naar dat ene moment. Ja, eigenlijk kennen wij dat ook. Want in die twee weken dat het holland Heinekenhuis open is... dan moet het gewoon echt allemaal kloppen en helemaal goed zijn. We kunnen voorbereiden wat we willen. Daar zijn we al heel lang mee bezig. Maar dan is het pieken. Even kijken. Nu gaan we inderdaad lekker even een boterhammetje pakken. We mogen hier naar links... Ik pak meestal wat vleesleg, kiproladen. Pakken we ook nog even een klein beetje salade erbij. Pak ik echt de afgelopen maand. Hoeveel uren ben je er geweest? Zeg maar uh, niet. Ik heb met uh, Albon de afspraak dat ik in drukke periodes... zoals nu in de aanloop naar de Spelen uh, fulltime kan sporten. Dat is een hele luxe positie, hè? Ja, als sporter is dat gewoon een droom natuurlijk. Dat is het ideaal plaatje voor je. En sterker nog, het is ook een positie waar sporters heel vaak over hebben geklaagd. Het valt niet te combineren met werken. Ja, ik merk dat vooral bij wat jongere sporters. Af en toe komt er toch wel te sprake van... ja, wat doe je nou eenmaal na je studie? En als je begin 20 bent, dan is het heel makkelijk om alles vooruit te schuiven. Van, ja, dat zie ik dan wel. Maar op een gegeven moment zal dat punt komen. Het is wel een gedoe, denk ik, hè? Nou, nee. Ik denk dat de helderheid van de afspraken van belang is. En dan kun je dat ook heel goed uitleggen aan de collega's van Tommy die dan niet het gevoel krijgen, ja, dag, wij moeten hard werken... en toen weer lekker naar de Olympische Spelen. Toen ik begin twintig was, was er nog totaal niks geregeld. Nu heb je dan wel wat meer zekerheid als sporter... dat er toch mogelijkheden zijn om te gaan werken naast je sport. Dat op zich geeft al heel veel rust bij de sporters, merk Oké, okay, bestek. En nu draait eerst alles om 10 augustus, hè, die idee. Precies, 10 augustus is de dag dat ik in Londen de mat op mag. En daar ben ik uh, ja, eigenlijk mijn hele volwassen leven al uh, voor aan het trainen. En nu is het dan eindelijk zover? Nou, wij zijn benieuwd wat Tommy na de spelen gaat doen. Er liggen zijn beslissingen over hoe hij verder met zijn sportcarrière gaat. Ik weet niet dat er zijn mogelijkheden naar Londen. Dus ik kan me nu in alle rust voorbereiden op de Olympische Spelen. Hij is hier welkom, maar het is niet een automatisme dat hij hier mag blijven werken. En zeker als hij zou stoppen met sporten, dan ligt het voor de hand dat hier iemand anders komt. Er werken hier 6.000 mensen die moeten allemaal solliciteren. En in die zin gelden voor Tommy dezelfde regels als voor al die andere 6.000. Zo, eet smakelijk. Dankjewel, eet smakelijk. Olympiër Tommy Mollet, taekwondo. Met, uh, hij is medewerker bij communicatie. Medewerker communicatie, zo moet ik het zeggen. Bij Albron En de reportage was van Louis Dekker. Een Belg die zomergasten presenteert. Die vooraf stonden de kranten er vol van. Maar hoe is hij bevallen? Twee recensenten gaan hem zo de maat nemen. Verkeersinformatie Erwin De Hart. Twee files. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 5 kilometer tussen Schiphol en Sloten. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 5 kilometer file tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knoopend Badhoevedorp. Dan wil ik nog even de aandacht vestigen op de roze maandag, de kermis in Tilburg. Vandaag worden daar 300.000 mensen verwacht, dus het zou druk kunnen worden in de loop van de middag in en om. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. U bent gewaarschuwd. Massaslachtingen van olifanten in Afrikaanse wildparken. Uh, en parkwachters die moedeloos worden van de enorme hoeveelheid karkassen die ze dagelijks zien. Stroperij groeit, groeit sinds een paar jaar enorm. Het Wereld Natuurfonds, het WNF, heeft onderzocht wat 23 landen die met stroperij te maken hebben en nou eigenlijk tegen doen. Gaan we over praten met Christian van der Hoeven van het WNF. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij horen dat Azië eigenlijk de grootste boosdoener zijn. Nou, niet alleen Azië, de, maar de landen in Azië waar de uh, gestroopte beesten heen gehandeld worden... Maken, spelen wel een grote rol, ja. ja. Vietnam is de grote kampioen. Ja, precies. Hoe daar wordt dat? weinig gedaan aan regulatie en handhaving, helaas. En hoe komt dat? Um, we vermoeden dat de criminele bendes die daar actief zijn... Uh, uh, niet, niet gecontroleerd worden door de overheid en door de, door de douanes en omdat het gewoon niet bekend is dat er grote criminele netwerken achter zitten die, uh, die dit doen. De overheid heeft dat gewoon niet in de gaten? Ze hebben het vermoedelijk wel in de gaten, maar ze zetten zich niet hard genoeg in om het te controleren. Nou, er is natuurlijk wel een grote behoefte daar, want uh, er is een soort uh, geloof... dat als je iets doet met, met die horens van de neushoorden, dat je in ieder geval uh, geneest van, uh, van kanker. Ja, er is ooit een gerucht geweest van een uh, hooggeplaatste persoon in, uh, in Vietnam... Die beweert dat hij genezen was van uh, kanker. Dat hebben we proberen uit, te achterhalen, maar dat hebben we niet kunnen vinden. Maar dat gerucht is helaas zo vaak nekker dat uh, de mensen dat geloven en dat daardoor de vraag stijgt naar neushoorn sinds 2007. En dat is echt uh, ontzettend afgepanct, want je ziet is dus gewoon dat echt het aantal neushoornen dat gestroopt is en daarin uh, getransporteerd wordt enorm toestel, toestijgt. Ja, nee. u weet, en u weet dus niet om wie, om wie het ging uh, nee. of, of die man een naam heeft, zal ik maar zeggen. Nee, geen idee. Nee. Nee. Dat is Vietnam. Zijn er andere landen die het niet goed doen? Er zijn landen in, in Afrika die ook gewoon dus de antistroperij, dus de controle van de, van de jacht, ook niet in, in handen hebben en niet goed controleren. Dat zijn vooral centraal afrikaanse landen die en de middelen niet hebben, maar soms ook niet de politieke wil om, om zich harder in te zetten om de, om de jacht en stroperij te controleren. Ja. En het lijkt ook wel een soort van strijd, want de stropers worden ook steeds professioneler. Ja, ja, dat komt door de, door, door de vraag. Als er een vraag is en, uh, en, en de middelen zijn schaars of de, de, de producten zijn schaars, dan gaat de prijs omhoog. En als de prijs omhoog gaat, wordt het lucratiever om je in te zetten erin. En dan kan je dus meer geld inzetten om die producten te verkrijgen. In dit geval de neushoorn en de ivoor. Dus de, de, de stropersbendes worden professioneler. Die gaan met de helikopters uh, de parken in. En met verdovingsgeweren schieten die, schieten die beesten, waardoor ze niet gehoord worden door de... Door de parkwachters. En dan uh, kunnen ze binnen anderhalf uur zijn ze park weer uit. Om uh, een voorbeeld te noemen. Ja, Maar ja, dat het ook niet gehoord worden Zo'n helikopter hoor je toch wel? Dat zou je wel verwachten. Maar er zijn ook uh, gewoon burgervluchten van uh, helikopters. Dus er, ook een, dus er is ook een oproep geweest van, uh, van de parkwachters... om je goed te, te identificeren. Zodat je niet gepakt wordt als uh, zenuwstropen. Ja, betekent de uitkomst van dit, dit onderzoek... Hè, wat jullie nu hebben uh, gedaan... dat ook het Wereld eigenlijk faalt? Nee, we falen niet. Maar wat we hebben geconstateerd Maar ook niet in staat om het te keren. Nou, niet, niet met onze huidige inzet van activiteiten en middelen en gelden. We merken dat de druk zo hoog wordt dat we, dat we een stapje meer moeten zetten. We moeten een tankje erbij zetten. Willen we voorkomen dat al het werk dat we tot nu toe gedaan hebben, uh, in het niet valt? Kijk, we hebben ons altijd wel ingezet. Maar omdat de vraag stijgt en de prijzen toenemen en de, en de Aziatische bevolking rijker wordt... en meer geld heeft te besteden om dit soort producten te kopen, wordt de druk groter. En moeten wij dus ook een tandje bijzetten. En dat betekent dus echt globaal uh, groter inzetten wat we tot nu toe nog niet echt gedaan hebben. Ja. Sterkte erbij. Christian van der Hoeven van Dank het Wereld Natuurfonds. Gaan we het hebben over het CDA? Want partijvoorzitter Rut Peethoom van het CDA... heeft een uitgebreide zoektocht gehouden onder partijprominent... om een lijsttrekker te vinden. We wisten al dat Jan Kees de Jager was gevraagd. We hadden ook al gehoord dat oud-minister Camille Eurlings gepolst was. Maar er zijn er meer geweest. Verslaggever Wilco Boom heeft het allemaal uitgezocht. Wilco, jij weet het, wie is er nog meer in beeld geweest? Ja, in elk geval topbankier Joop Wijn. Hij is de tweede man bij uh, ABN AMRO. En hij is door Peter omgevraagd of hij beschikbaar was voor het, uh, voor het lijsttrekkerschap Bert. En ze had hem heel graag willen hebben, want ze heeft het niet alleen zelf aan hem gevraagd, maar ze heeft ook nog andere CDA's ingeschakeld om hem over te halen. Bevestigen verschillende bronnen in de partij, maar het haalde niks uit. Want uh, net als de jager en Eurlings heeft Wijn uh, beleefd voor de eer bedankt, hij heeft gekozen voor zijn loopbaan in de bankierswereld. Hij is tweede man onder Gerrit Zalm bij ABN AMRO. En hij heeft het daar goed naar zijn zin. Ja. En, het, uh, en het lijkt er een beetje op dat Wijn eigenlijk wel klaar is met de politiek... waar hij in 2008 uh, of 2006 afscheid van nam. Ja, want hij nam toen afscheid na een carrière... ook als uh, minister, staatssecretaris en Kamerlid. Precies. Uh, hij was staatssecretaris van Financiën geweest... Uh, van Economische Zaken, ook van uh, minister van Economische Zaken... Hij heeft in die tijd de vernootschapsbelasting verlaagd voor bedrijven. En hij heeft ook, als Kamerlid viel hij ook op omdat hij als een van de weinige CDA'ers destijds voor het homohuwelijk stemde. Nou, en in 2006 was hij voorbestemd om fractievoorzitter te worden als opvolger van Maxime Verhagen... Maar dat heeft hij toen geweigerd. Ondanks zware druk van de partijtop uh, heeft, hij de functie, uh, af, heeft hij van de functie afgezien. En uh, totaal onverwacht uh, na de formatie van het kabinet Balken en de Bos... verliet hij de politiek en uh, keerde terug naar het bankwezen waar hij vandaan kwam. Ja, daar heeft dus geen zin om uh, weer terug te keren. Maar wat zegt het eigenlijk dat de partijvoorzitter Peet Oom wijn benaderde? Nou, het zegt in elk geval dat ze heel erg op zoek was naar een aansprekende lijsttrekker. Wijn had destijds een, een goede uh, reputatie. En Peter Oom heeft natuurlijk niet alleen hem benaderd. Ze heeft ook uh, pogingen gedaan om Eurlings en de Jager uh, over te halen. En het blijkt daaruit wel dat het lijsttrekkerschap van Sibrand Buma, die het uiteindelijk is geworden... Uh, niet het eerste was waar Peter Oom destijds aan heeft gedacht. Nee, maar goed, dat is nog niet een garantie dat hij het ook zou zijn geworden. Want de leden hadden erover moeten stemmen. Nou, dat was op dat moment nog helemaal niet zo zeker. Oh. Um, want Rutte-Petoom had uh, aanvankelijk heel veel twijfels of ze uh, een lijsttrekkersverkiezing moest houden in het CDA. Dat was daar nog niet eerder gebeurd. In het verleden deed het partijbestuur daar altijd een voordracht... die dan uh, door de leden eigenlijk zonder gedoe werd overgenomen. En um, in, de, in die periode dat Petoom met mogelijke kandidaten sprak... Uh, had, was er nog geen besluit genomen over de vraag of er wel of niet zo'n lijsttrekkersverkiezing uh, gehouden uh, zou worden... Uh, dat wil ook, dus ook niet zeggen dat het niet was gebeurd... want een aantal afdelingen wilden het heel graag. Dus er was wel druk op de, op de, op de partijvoorzitter om het te gaan doen. Ja. Wilco, we kennen jou als een serieus journalist... dus jij hebt dit ook eventjes voorgelegd aan het partijbestuur. Ja, uh, ja dat klopt. Uh, <lacht> dank. Uh, ik heb uh, gesproken met de woordvoerder van Peter Oms, is zelf op vakantie. En uh, hij erkent dat uh, de partijvoorzitter Wijn heeft benaderd. Maar het zou erom gegaan zijn dat zij meerdere bekenden in de partij heeft gevraagd naar hun beschikbaarheid voor de Kamer. Na, en dat was dan na de val van het kabinet Rutte. De woordvoerder die wilde niet bevestigen dat het bij Wijn specifiek om het lijsttrekkerschap ging. Maar hij zei wel, het ging inderdaad niet om de veertiende plaats op de kandidatenlijst. Dankjewel Wilco. Wilco Boom was dat vanuit Den Haag. Goedenavond, ik ben Jan Leijers en ik heet u van harte welkom bij de eerste aflevering van het 25ste seizoen van Zomergasten. Het 25e seizoen is begonnen, het televisieprogramma Zomergasten. Met een nieuwe presentator, de Vlaming Jan Leijers, u hoorde hem. Voor het eerst presenteert een Belg Zomergasten. Henny Vrienden was de eerste gast gisteravond. Gaan we gaan erover praten met tv-resercent Willem Pikkelde van Trouw... en Ron Vergouwen van Radio 1. En uh, u kent Ron misschien wel onder andere van de perstribune... of van de Twitter-rubriek in het weekend bij uh, de Sportzomer. Um, er is altijd veel kritiek op de nieuwe presentator van, uh, van, van Zomergasten... Hoe vond jij dat Jan ze deed? Nou, laat ik positief beginnen. Um, hij deed het in elk geval heel ontspannen. Um, rustig. Het is een prettig iemand om naar te kijken. Um, dus ik, ik vind hem zeker de moeite waard. Ik geef hem ook een zeven, deze eerste uitzending. Maar wat we zagen was vooral een treffen tussen twee collega-muzikanten... en twee redelijk hoffelijke, charmante zuiderlingen. En ik denk dat daar het gesprek af en toe een beetje op stuk liep... Van beetje oude jongens krentenbrood. Ik, ik vond dat Leijers af en toe uh, vrienden uh, uh, wat harder had mogen aanpakken. Hij liet het initiatief ook teveel aan vrienden. Vrienden zeiden af en toe gewoon, nou, daar ga ik het maar niet over hebben. En dan zat Leijers... Ja, en die deed dat dan het gewoon, die accepteerde nee, dat nee. gewoon. En Dat moet je natuurlijk niet accepteren als interview. Nee, nee. Nee, Ron, uh, wat van jij? Nou ja, mijn mening is denk ik uh, niet heel anders. Het, uh, het zit een beetje ook in dat straatje. Het waren inderdaad twee... Het, het, was, een, het was een heel beleefd gesprek. Uh, Jan Leijers is een... Uh, hij is een hele beleefde man. En dat, uh, die, je zag hem ook tegenover Henny Vrienden zitten. Als van. Wauw, ik zit tegenover Henny Vrienden. Die, uh, daar heb ik veel respect voor. En hier ga ik, uh, hier ga ik een, een, een, een mooie uitzending van maken. Maar daardoor weinig prikjes. Ja, het was een beetje wat Henny Vrienden zelf zei. Op een gegeven moment dat hij niet de man was van het conflictmodel. Ja, precies. Maar dat... ja dat denk ik wel van. Je kunt natuurlijk niet... Uh, hij, is twee, hij is van 48, dus hij is 64 jaar. Het is onmogelijk, zelfs al ben je niet van het conflictmodel... het is onmogelijk om in 64 jaar in je leven geen butsen op te lopen. En ik vond dat heel, het drama in het leven van deze Doemaar, Doemaarster... om het zomaar even dramatisch te noemen... is helemaal niet aan de orde gekomen. Sterker, eigenlijk was Doemaar helemaal afwezig in deze uitzending. Het ging alleen maar over uh, muziek en klanktheorie... Over filmmuziek, maar over de popster. Jan Henny Vrienden. hebben we bitter weinig gehoord. Ook en, geen enkel beeld van Doema. Dus dat vond ik het gekke. Hij zat er wel, maar Doema was afwezig, leek. Ja, uh, uh, Ron, uh, ja, we hadden het er al over dat het niet echt uh, scherp was. Uh, heb je wel geboeid zitten kijken? Nou, uh, drie uur is natuurlijk al een hele lange uitzending. Maar als het dan ook nog nergens uh, een, een pittig gesprek wordt. Ik bedoel, kijk, het hoeft niet drie uur lang hakker te zijn. Uh, liever niet zelfs. Maar er mag af en toe wel eens even een, een speldeprik uitgedeeld worden. En inderdaad, uh, uh, er zijn bepaalde facetten van, uh, van Henny Vrienden enorm aan het licht gekomen. Maar inderdaad, Doe maar kwam niet voorbij. Uh, hij wilde zichzelf ook meer op de achtergrond houden. Op een gegeven moment kwam er een fragment voorbij. Uh, toen zei Henny Vrienden: Ja, jullie hebben een. Uh, dat was een, een, een fragment uh, van volgens mij Bert. Uh, of nee, van, van uh, Rembrandt. Met, met muziek eronder. En uh, daar was muziek van gebruik van hemzelf. Um, en toen zei hij van, nou ja, had dat, had dat maar niet gedaan... had het de originele versie maar gebruikt zonder mij. Dus hij wilde zichzelf ook een beetje wegcijferen. Ja, ja dat moet je niet doen bij zomergasten natuurlijk. Het gaat om de gast. Ja. Is dit een beetje eigenlijk het gelijk van Joris Luijendijk... die uh, in de jubileumuitzending heeft gezegd... van ja, sommige gasten komen er gewoon door... omdat dat goed is voor de kijkcijfers? Nou ja, ik denk niet, als je het aan mij vraagt. Ja. Um, ik denk niet dat Henny Vriend in die categorie valt die uh, Joris bedoelde. Uh, hij doelde echt op de bekende Nederlanders... die uh, uh, de meer uit het showcircuit kwetsen. Uh, maar show Henny Vriend is toch een bekende Nederlander... uit ja, in ieder geval zijn tijd de... van Doema. Ja, maar het is natuurlijk wel... Dat, dat heb je ook wel gemerkt. Het is wel, we hebben wel te maken met iemand die... Er, uh, echt. Het is een intellectueel. Het is een kunstenaar. Hij houdt van poëzie. Kijk, dit is niet een man die, die, die uh, in panels zit bij quizjes... en, en die, we, die we elke avond op de tv zien. In, in, in dat soort uh, omgevingen. Ik nee. denk niet dat, dat dit de categorie is die Joris Luijendijk bedoelt. Ik vond het ook een boeiend gesprek, moet ik zeggen. Ik heb heel veel opgestoken over muziek en klanktheorie. en uh, uh, Alleen... het, het het bleef ver, hij hield het ver van hemzelf. De persoon en die vrienden kwamen eigenlijk niet in beeld. Het was allemaal een beetje te gladjes. Hmm. En ik denk ja. dat het ook Vlaams is om zo hoffelijk en vriendelijk te blijven. Het zijn hele vriendelijke mensen. Ron, jij wilde reageren? Nou ja, het, het is natuurlijk altijd het vooroordeel dat zomergasten uh, voor en door de Amsterdamse grachtengordel uh, gemaakt wordt. Uh, dat, dat, dat vond ik in deze uitzending ook erg naar voren komen. Ik bedoel, er zat zelfs een fragment in waarin we uh, de, waarin we door de Amsterdamse grachten reden eigenlijk. Dat is een camera op een auto gezet. Die reed door de, de Amsterdamse grachten heen. Uh, en inderdaad, veel, veel culturele fragmenten. Op het einde zei uh, Jan Leijers ook van... ja, er zat eigenlijk alleen maar uh, cultuur uh, en, uh, en kunst in deze uitzending. Ja, toen kwam zij tot die conclusie... Dat het, uh, dat het eigenlijk de hele drie uur had behelst, inderdaad. Ja, en, en maar slechts één kleine ontboezeming... over dat hij af en toe ook wel wat uh, wiet had gerookt. Ja. ja. Dat doe maar verleden. Kijk, ik, ik, ik was toen zelf begin twintig... en vriendinnen van mij die, die scheurden die jongens bijna... het midden denk ...goed ik. van het lijf als ze <lacht> ja. naar een concert gingen. En hij heeft toch maar één vrouw gehad en nooit wiet, uh, heel weinig drugs gebruikt. Ik denk, nou dat hele popsterverleden... dat, dat moet echt heftiger zijn geweest dan dat we hebben gehoord. Ja, ik, het was een soort anti werd het zo. Nou, nou, 600.000 mensen hebben trouwens gekeken. Uh, vinden we dat veel of niet? Gemiddeld. Is dat gemiddeld? Ja, het is, uh, ja, het is uh, voor zo'n dus programma best aardig nog, denk ik. Ja. En Ron, uh, we kennen jou ook uh, van de, de, dat je al die twitters altijd volgt. Is, is er nou veel ook over, uh, over getwitterd? Ja, kijk, dit is natuurlijk wel een programma... waar uh, enorm over getwitterd wordt. Wat, wat veel mensen eigenlijk ook uh, de nieuwe generatie... als we kijken naar jongere mensen... die, die kijken vooral ook zo'n uitzending... met, met uh, een iPad of een, of een, of een andere tabletcomputer op schoten... om dan te kijken van wat wordt erover gezegd. En die gaan dan een hele... Uh, ja, onder, onder, onder maatse uh, opmerkingen erover maken. Zoiets als het Songfestival, dat is een, een vergelijkbaar evenement eigenlijk. Iedereen zit voor de buis en geeft zijn mening. Ja, dat, dat is wel een beetje de tv het 2012. Ja, Jan Leijers moest er nog erg aan wennen, ook aan het tweede scherm. Hè? Daar was hij nog niet helemaal ja. mee, mee bekend. Ja. Nee, ja, maar hij, ja, hij het ook heel, af en wel als uitvlucht. Ja, dat, dat moet ik wel zeggen. Het is wel echt een televisieman, die Jan Leijers. Hè. Hij is daar echt in gepokt en gemazeld. Want hij wist, er vielen echt af en toe hele pijnlijke stiltes. Omdat vrienden nou eenmaal niet veel willen vertelden, vertellen. En dan wist hij toch met hele aardige tv trucjes en tactieken en bruggetjes... Uh, de stiltes te verbreken. Wat ik eigenlijk uh, heel jammer vond... wat Leijers bijvoorbeeld wel in uh, De Weg naar het Avondland heeft gedaan bij de VRT... is zijn filosofische kant laten zien... Leijers is filosoof. Hij In de weg naar het avondland op de VRT stelde hij vaak filosofische uh, vragen... waardoor er toch wel veel meer uitkwam dan je had verwacht. En dat had hij nu ook mogen doen wat mij betreft. Ja, het is een tip. Ik hoop dat hij luistert. Dan kan hij die uh, meenemen. Dank jullie wel. Willem Pickel van uh, Trouw en Ron Vergaouwen van uh, Radio 1. Ja. Radio 1. Het NOS-journaal. Het gaat nog even duren in Kanalenwijk en Kanaleiland. En Philips maakt 167 miljoen kwartaalwinst. Het is half tien. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De geëvacueerde bewoners van de Utrechtse wijk Eiland mogen nog niet naar huis. Ze moeten volgens RTV Utrecht nog zeker een nacht ergens anders slapen. Het gaat om de bewoners van 48 huizen. Maar mensen hebben nog niet veel te horen gekregen. Verslaggever Josephine Trehi vanuit Kanaleiland.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 President Obama heeft een bezoek gebracht aan de voorstad bij Denver Aurora. Hij sprak daar met de overlevenden en met families van de slachtoffers van de Schietpartij in de bioscoop. I had a chance to visit with each family. And de most of the conversation was filled with memory. It was an opportunity for families to describe how wonderful their brother or their son or daughter was. The lives that they had touched and the dreams that they held for the future.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 Philips heeft in de afgelopen drie maanden een winst geboekt van 167 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was er nog een verlies van 1,3 miljard. Die winst is mede te danken aan kostenbesparingen. Philips schrapt 4500 banen, 1400 in Nederland. En de omzet is gestegen met meer dan 10 tot een kleine 6 miljard euro.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 Het bestuur van de fractie van GroenLinks heeft het afgelopen jaar niet goed gefunctioneerd, zegt vertrekkend Tweede Kamerlid Ineke van Gent in de Volkskrant. Van Gent was vicefractievoorzitter, politiek leider Jolande Sap voorzitter en Tovik Dibi secretaris. Tussen zijn drieën was er volgens Van Gent geen chemie en ze zegt dat het bestuur sinds de zomer van vorig jaar niet meer functioneerde.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 omdat er een aantal landen zijn die gewoon helemaal niks halen. En een aantal landen die natuurlijk wel goud halen. Dat zijn dan vooral de Aziatische landen. Dit is iets wat wij de afgelopen tien jaar eigenlijk niet meer gedaan hebben. De vier zitten in de zesde van de middelbare school. Ze gingen afgelopen week in Estland de strijd aan met andere wiskids uit 81 verschillende landen. Vorig weekend won een Nederlands team van wiskundeleerlingen al twee gouden medailles... bij de internationale wiskunde-olympiade in Argentinië. En dat was het nieuwsoverzicht.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 ANWB-verkeersinformatie op de A4. Daarna richting Amsterdam staat een file van 6 kilometer... tussen Knoopende Hoek en Sloten. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Op de A9, ook maar richting Amstelveen, 7 kilometer... tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knoopend Badhoevedorp. En ook door een ongeluk op de A28, Zwolle, richting Hogeveen... is de weg dicht tussen Knoopend Lankhorst en De Wijk. Er staat een file van 3 kilometer. Verkeer richting Groningen kan beter omrijden via Leeuwarden... via de A32 en de A7. Dan is het Radio 1 -journaal. We gaan straks even hebben over de Spaanse rente. Want die is weer fors aan het oplopen. Maar eerst Denver. Want in Denver heeft president Obama vannacht... de nabestaanden van de schietpartij toegesproken. Obama maakte het drama in de bioscoop heel persoonlijk. Als je een kans hebt om die hun zoals ik beschrijf, kom ik ze niet als president uh, as i do as a father and as a husband and i think that the reason stories like this have such an impact on us is because uh, we can all understand what it would be uh, to have somebody that we love uh, taken from us in this fashion. Iedereen kan zich voorstellen wat het is om een dierbare op zo'n manier te verliezen, zegt de Amerikaanse president. Volgens correspondent Ulko Bos van Rosenthal was de speech van Obama bijzonder ingetogen. Dat was ook de missie waarmee Obama naar Colorado was gekomen. Hij wilde het niet over de dader hebben. Dat zei hij ook nadrukkelijk, noemde de dader ook niet bij naam. Maar dit was vooral een moment om de slachtoffers te herdenken... en om ze ook een gezicht te geven. En dat deed Obama dus... Hij vertelde bijvoorbeeld over een jonge vrouw die bij de schietpartij... met de ene hand het alarmnummer 911 belde... en met de andere hand het bloeden van haar vriend probeerde te stoppen. Nou ja, heroïsche verhalen, je kent ze wel. En op die manier gaf hij de twaalf slachtoffers van de schietpartij een, een gezicht. En ja, politiek werd er natuurlijk geen moment. En je hoorde hem zelf zeggen, hij zei daar niet zozeer als president te staan... maar gewoon als vader en als, als echtgenoot. Ja, maar wel bijzonder, want het is natuurlijk een politiek jaar hier in Amerika. Amerika, die toespraak had geen enkele politieke lading. Nee, zeker niet. Uh, Romney, de tegenstander, de republikeinse tegenstander van Obama... prees Obama ook dat hij naar Colorado was gegaan. En ook de campagne in Colorado, wat trouwens een hele belangrijke staat is. een van de staten die het straks gaan, uh, gaan beslissen in november. De campagne ligt daar ook een, een paar dagen stil. Het is ook logisch, want het is een onderwerp... waar geen van beide partijen uh, zich aan wil branden. Hè. Wapenwetgeving, daar blijf je ver vandaan, te omstreden. En je kan er dan uh, in het stemhokje echt van langs krijgen. En dus werd die toespraak ook inderdaad... Uh, geen moment politiek. Het is duidelijk, Obama heeft nooit heel veel interesse getoond in de wapenwetgeving, zijn tegenstander ook niet. En hij heeft ook geen nieuwe regels voor ogen, dat zei de woordvoerder van Obama notabene tegen journalisten in het vliegtuig onderweg naar deze herdenking. Dus nee, politiek was het niet en politiek wordt het ook niet. Vandaag moet hij schutter, laat ik hem dan maar wel bij naam noemen, James Holmes. Voor het eerst voor de rechter verschijnen, weten we ondertussen al iets meer van deze jongen? We weten iets meer, dat komt niet van hemzelf... omdat hij nog steeds niet met de politie praat. Maar er sijpelen wel wat meer berichten naar buiten. Het interessantste is het bericht van een eigenaar van een schietbaan in de buurt. Die man werd, uh, kreeg een paar weken geleden een e-mail van deze James Holmes... dat hij graag lid wilde worden van de schietbaan. Vervolgens belde deze man... James Holmes terug, kreeg het antwoordapparaat... en daar stond een boodschap op eh, die zo onzamenhangend was. Hij hoorde de schutter met een, met een lage, hele rare stem... Eh, ja, onzamenhangende taal uitslaan, Zij daar ook iets over Batman. Ja, Dat vond die eigenaar van de schietbaan zo raar... dat hij eh, ja, de hoorn erop heeft gelegd... en niks meer met deze man te maken wilde hebben. Maar dus ook niet kennelijk de politie eh, heeft gebeld... wat achteraf misschien verstandig was geweest. Verder weten we dat in het appartement... Eh, van de schutter. Een masker van Batman werd gevonden uh, gisteren. Ja, en dat is het ongeveer. We weten ook dat hij 2000 dollar ruim kreeg voor een studiebeurs. Hij studeerde neurologie en met dat geld heeft hij waarschijnlijk uh, de wapens uh, aangeschaft. Maar ja, hij zelf heeft dus nog steeds niet gesproken. Nee. En Wels is zijn computer gevonden. Ja, er is een computer gevonden. Die zijn ze nu aan het, aan het doorzoeken. We weten dat hij nauwelijks berichten op internet heeft achtergelaten. Geen tweets, geen Facebook profiel. Ja, dus is men razend benieuwd wat er wel op die computer staat. Maar als ze al iets hebben gevonden, dan is dat in elk geval nog niet naar buiten gebracht. Correspondent Ilko Bos van Rosendaal was dat. Ruim tien jaar betalen we al met de euro, dat doen we elke dag. Maar in Duitsland zijn er nog altijd zo'n 13 miljard Duitse mark in omloop. Dat is meer dan 6 miljard euro. En met die Duitse markt dan wordt nog steeds kleding gekocht. Bijvoorbeeld bij de multinational CNA. Onze correspondent Wouter Meijer constateerde het met eigen ogen in Berlijn. De heimwee naar de eigen munt speelt weer op. Hebben ze nog Dienmarkt zu houden? Ja, heb ik nog. Vooral niet hebben we deze stukken in Daarvan hebben we nog een paar scheiden. Hebben ze die afgemaakt niet maar uitgeven? Nee, niet uitgeven. Dit is zo die heimwee naar de D-mark. Deze vrouw heeft er nog wel een paar thuis, zegt ze. Bepaalde munten heeft verzameld, maar ook nog gewoon briefjes. En ze wil ze ook houden uit heimwee. En u, een man met een paar boodschappentassen. Ik, ja, heb ik nog. Einige d mark heb ik nog. Ik heb ook nog scheinen zu Hause. Einfach gesammeld. Zo'n herinnering. Ik was eigenlijk immer voor die D-mark geweest. Ja, maar die heb ik ook nog wel. Ik hield ook wel van de mark, zegt hij. Meer dan van de euro... Een hele zak vol munten en er zijn ook briefjes. Als je wel van de D-Mark af wil, kun je hier terecht bij Kledingsaak CNA, bij alle filialen in Duitsland en ook in andere Duitse winkels. kan dat. Waarom doet u dat? Ja, omdat die Deutsche Bundesbank voor ettelijke jaren metgeteeld had dat nog vele miljarden D-Mark in Deutsche huishoudens in omloop zijn. En ook immer wieder konden ons gevraagd hebben of nog die mogelijkheid bestaat om daarmee te betalen. Een paar jaar geleden hebben we gehoord dat er nog miljarden D-mark in omloop zijn. En mensen vroegen ook of ze ermee konden betalen. Dus toen hebben we die service ingevoerd. Intussen hebben we in die paar jaar 50 miljoen mark binnengekregen. We behandelen het in feite zoals Amerikaanse dollars. Dus de koers zit gewoon in de kassa geprogrammeerd. Het is in de winkel een kleine moeite, vertelt de filiaalchef Michael Bollisch. Waar komt al dat geld dan vandaan? Ja, het zijn vaak of alte Leute, uh, verstorben sind oder ins Pflegeheim kommen. Ja, Vaak bij verhuizingen of als mensen overlijden of naar het bejaardenhuis gaan, dan wordt de, de woning leeggehaald en dan vinden ze nog geld in oude doosjes, in bakjes de achter de kast. Geld dat mensen eigenlijk wilden bewaren, maar wat ze zijn vergeten. Maar het zijn geen enorme bedragen. Nee, het zijn in de regel uh, kleinigheden. Het zijn veel 10 en 20 t scheinen, ook maar een 50. Nee, kleine dingen. Vaak biljetten van 10 of 20 mark, soms wel 50, maar geen echte grote bedragen. Dus het is precies aardig om wat kleding te kopen. De kunde die met D-Mark betaalt is een tevredene kunde. En tevredene kunden zijn dat wat we graag hebben. Dus het is service voor de klanten, zegt meneer Bollich. Wij verdienen er niks extra aan, maar als de mensen het op prijs stellen, dan blijven ze hopelijk komen. Ach ja, die goede oude D-Mark. De man met de boodschappentas vertelt dat hij het eigen Duitse geld best terug wil hebben. Könnte auch. Also von mir aus gerne. Demag fand ich auch gut und ich rechne auch heute immer noch um. Von mir aus könnte die D-Mark wieder kommen. Hab niks dagegen. Ja, zegt hij. Ik reken nog steeds om. Ik vond het beter zoals het was. Voor mij mogen ze de markt wel weer invoeren. Ik heb liever die D-Mag behalten. Het war doch altijd preiswert daar irgendwie. Man rechnet ja doch nog om. Man kauft jetzt wen, ja. Ja, mevrouw is het er hoerend mee eens. Ik koop nu minder, zegt ze. Vroeger kon ik meer kopen. Dus ik wil liever de markt terug hebben. Ze heeft niet demarkenden terug. In Nederland mogen winkels geen guldens meer aannemen. En alleen biljetten kunnen nog worden ingewisseld bij de Nederlandse Bank. Ze rijden heel hard. En dat op batterijen. Prem, Radkejoen, die spreekt straks wereldkampioenen. Lijf luisteren en dan weet u waar het over gaat. Verkeersinformatie bij de ANWB Erwin Dart. Ja, toch nog drie files deze ochtend. Opvallendste is die op de A28 Zwolle richting Hogeveen. Drie kilometer tussen knopen de Langhorst en de Wijk. Het komt door een ongeluk. De weg is beperkt tot één rijstrook en er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Groningen kan het beste Leeuwarden aanhouden via de A32 en de A7. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. De Marokkaanse rapper Laket die weigert zich de mond te laten ook al zit hij een zelfstraf van een jaar uit in Casablanca. Vandaag dient het hoge beroep dat de rapper heeft aangetekend tegen zijn straf. Laket werd veroordeeld tegen zijn nummer, waarin hij zingt over corruptie bij de politie. Familie. Klein fragment uit het gewraakte nummer. Het nummer heet Honden van de Staat. We praten erover met journalist Ellen van de Bovenkamp in Rabat. Ellen, waarom gaat hij in hoge beroep? Hij is het niet eens met zijn veroordeling. Hij is uh, uh, veroordeeld voor uh, nou, dit lied inderdaad, Honden van de Staat. Voor de songtekst, maar ook voor videobeelden daarbij terwijl hij de videobeelden helemaal niet uh, zelf gemaakt heeft. Dat, zijn, uh, dat is een compilatie eigenlijk van foto's en karikaturen... die uh, pas afgelopen jaar op internet is geplaatst... Nou, waarschijnlijk door een groepje activisten. En daar is zijn uh, rap bij geplaatst, daaronder, als muziek. Uh, en Dat heeft de uh, nou, haak helemaal niet zelf gedaan, maar heeft er niets mee te maken. En toch is hij mede op basis van die beelden veroordeeld. Ja, maar hij zingt wel dat de politie steekpenningen uh, aanneemt. Klopt dat trouwens? Ja. Uh, ja, er is veel corruptie bij de politie en dat is algemeen bekend. Uh, andere rappers uh, rappen daar ook over. Er zijn discussies over op televisie en uh, het parlement. Dus dat is niet iets nieuws. Misschien uh, als rapper doet hij dat in iets grovere bewoordingen... en iets directer dan, uh, dan andere mensen dat zouden doen. Maar dat is, dat is niet echt iets nieuws. Is deze rapper trouwens populair bij, uh, bij de jeugd? Hij is heel populair, ja. Hij is uh, betrokken bij de protestbeweging... de Marokkaanse protestbeweging 20 februari... En um, daardoor is hij eigenlijk steeds bekender geworden. Met name ook omdat hij al een keer eerder in de gevangenis heeft gezeten. Um, hij is toen aangeklaagd voor een vermeende mishandeling vorig jaar. En die aanklacht kon niet stand houden. Dat was echt duidelijk een, uh, ja, een in elkaar gezet proces. Hij heeft toen toch vier maanden in de gevangenis gezeten. En activisten hebben lang gestreden voor zijn vrijlating. En eigenlijk is hij daardoor alleen maar populairder geworden. Ja, nou betekent het wel heel vaak als je in Marokko hoge beroep aantekent... dat je ook de kans loopt um, op een veel zwaardere straf. Dat zou kunnen, ja. Dat is wel een risico. Er worden op dit moment uh, vrij... Uh, ja. Zware straffen, toch al weer opgelegd aan de verschillende activisten. Afgelopen week is een activist van de 20 februari-beweging uit uh, Beni in in uh, noord marokko nog tot vier jaar veroordeeld. Dus dat is, uh, dat is heel flink. Dus dat is wel een risico dat hij het neemt. Ja, maar goed, hij meent het te moeten nemen, want hij is het er absoluut niet uh, mee eens. Ellen, dankjewel. Ellen van de Bovenkamp was dat vanuit Ar Rabat. Graag gedaan. Radio 1 Sportzomerbus. Het is maandag, de dag na de tour. En vrijdag begint pas de Olympische Spelen. We hebben eigenlijk een groot gapend gat waar we tegenaan kijken. Maar gelukkig hebben we Prem. En Prem die ontdekt sporten waar niet iedereen van gehoord heeft. Maar hij dan weer wel: sporten op wereldniveau. Prem in Heemsteden. Goedemorgen, uh, luisteraars. U moet zich voorstellen. Achter me zijn de hockeyvelden, ik geloof van RCH. Het zonnetje schijnt en dan loop je zo een hal binnen. Echt een ouderwetse, klassieke sporthal. Overal bruin, TL-buizen boven en dan zie je vlaggen. Vlaggen van alle landen. Er staan tafels waar allerlei. Elkaars All must be marked before first round of controlled practice. Je ziet uh, een tafel waar mensen. Dag meneer, wat bent u aan het doen? Ik ben de rijhoogte van de auto aan het de controleren. De waarom is het belangrijk, de rijhoogte van de auto? Voor de weglegging en om het tapijt te, be, te behoeden van beschadigingen. Oké. Okay. Luisteraars, dit zijn kleine, grote raceauto's, zeg maar. Raceauto's van een centimeter of 13, 14. En dan staat er een prachtig tapijt met een circuit, ja, zoals u dat ziet bij de Formule 1. En de auto's die erop rijden, dat zijn dus, ja, die lijken ook op Formule 1 auto's. Pieter Berfoets, u bent event director. Wat is dat? Nou, ik uh, zorg dat dit uh, gebeuren uh, tot stand is gekomen. En ik voer eigenlijk de regie over het hele uh, evenement. Oké, okay, we gaan straks om half twaalf heel veel dingetjes doen. Maar u hebt deze baan ontworpen. Hebt u, hoe lang geleden bent u begonnen met dat raceauto maken, mini auto? -tjes? Dat was al in 1980. Toen ben ik eigenlijk als vanuit een hobby ben ik dit soort autootjes gaan maken. En het is een bedrijfje geworden. Dus ik was op een gegeven moment fabrikant van raceauto's. En Bert, weet je wat het leuke is? Hij heeft een broertje die was iets slimmer. En wat is uw broertje gaan doen? Nou mijn broertje die had verstand van uh, van ele elektr uh, elektrische dingetjes. Ik niet. Ik was dus een, uh, een uh, werkaanbouwkundige en hij was een elektrotechnieker. Hij is toen uh, op mijn verzoek uh, onderdeeltjes gemaakt om die autootjes automatisch te kunnen tellen en te timen. Bert, je weet als je kijkt naar Tour de France of Formule 1, dat zie je die tijdlijn eronder lopen. Ja. Dat is door het broertje van Pieter Berfoets gedaan. Dat is een heel bedrijf geworden. Dat bedrijf heet nu MyLabs. Dat is zeg maar voor heel veel geld verkocht. En dat doet alle tijdwaarnemingen. Vanaf de Formule 1 tot motorfietsen, tot Tour de France, tot atletiek. Dus meneer Berfoets gewoon uit de hobby van twee jongens... Uit, uit Heemstede zijn twee grote internationale miljoenenbedrijven begonnen. Dat klopt, ja. In, in mijn geval iets minder miljoenen bedrijven dan MyLab's, maar dat klopt wel, ja. Uh, wa, wat is er vandaag precies hier aan de hand? We zijn nu bezig met het wereldkampioenschap uh, voor radiograaf bestuurde raceautootjes. In een schaal 1 op 12. Die auto's zijn ongeveer 20 centimeter lang. Het uh, is niet zo'n hele populaire klasse. Het is echt een... Uh, uh, ja, het is bijna een computergame-achtige uh, klasse. Auto's zijn razendsnel. Gaan razendsnel de hoek om, de, de bocht om, moet ik eigenlijk zeggen. En daarop dat rechte stuk, welke snelheden halen ze dan? Nou, dat rechte stuk, is ongeveer 25 meter lang. Daar halen ze 80 kilometer per uur. Oké, okay. nou, mensen die op internet willen kijken, kan je dit ook zien op internet? Ja, je kunt kijken op uh, wwwifmar 2012 worldsworlds ja. worlds en uh, daar uh, is dus de informatie van dit uh, evenement uh, te vinden, wanneer er gereden wordt. De finales die zijn uh, overigens op dinsdag. dinsdagmiddag tot uh, dinsdagavond. Kunnen mensen langskomen? We staan bij Sportplaza en Heensteden. Wat kost een kaartje? De kaartjes kosten 3 euro voor uh, 12 jaar en ouder. Moet, en jongeren zijn gratis mits onder begeleiding. Nou, Bert, weet je wat erg leuk is? Ze hebben een soort pistooltje in hun hand. En dan geef je dus gas met je, met je linkervinger, of zo en stuur je. Met een soort band aan de rechterhand. Het is ongelooflijk om te zien. Auto's crashen ook echt zoals ze crashen bij de Formule 1. Maar ze blijven allemaal heel. Ik zeg ook steeds, er gaat de wereld voor me open. Ik heb als kind dit op een heel klein dingetje gedaan. Maar mijn handen beginnen te jeuken. Dus ik ga straks proberen om te kijken of ik ook iets mag besturen. Maar eh, het is fascinerend. Prem, hij heeft er altijd wel van gedroomd om met zijn handen aan het stuur te zitten. Dankjewel Prem, later meer van hem in de sportzomer. Dan hebben wij nog nieuws over de Spaanse rente. De rente die Spanje moet betalen op staatsleningen... die stijgt namelijk vanochtend weer naar recordhoogtes. rente staat zo rond de 7,5 procent. Dat hebben we nog niet eerder gezien. Valentijn van Nieuwenhuis is beleggingsstrateg bij ING Investment Management. Valentijn, goedemorgen. Want kan jij een beetje die, die, die stijging verklaren? Ja, goedemorgen. Ja, Het, het, het is uh, wel een beetje te verklaren, helaas. Er uh, spelen een aantal dingen. In eerste plaats zie je over het weekend dat er weer allerlei onrust... Uh, niet alleen in Spanje is, maar ook in Griekenland. En uh, het is nog altijd zo dat als die eurocrisis... Uh, als daar onrust over ontstaat in één land... dat dat ook weer uh, andere Zuid-Europese landen... Dat zijn dus die berichten uit Der Spiegel? Uit Der Spiegel en ook andere Duitse media geven aan... dat zowel het IMF als de Duitse regering er wel eens genoeg van zou kunnen hebben om nog Griekenland extra steun te geven. En dat, uh, ja, dat zorgt dan weer voor besmetting naar de Spaanse markt. En daarnaast zijn er ook in Spanje de laatste dagen toch weer uh, ja, uh, slechte berichten... van betrekking tot uh, de Spaanse regio's die in allerlei betalingsproblemen komen... en dan weer bij de Spaanse staat terecht moeten om dat uh, op te lossen. Ja, dat was eerder Valencia. En van het weekend kwam daar nog iets bij, hè? Ja, Morsia. En uh, daarnaast zie je dat nu uh, ook voor andere grote regio's, bijvoorbeeld Catalonië, er toch angst is dat ook zij in betalingsproblemen gaan komen. Als je naar Catalonië kijkt, als die zelf willen lenen, betalen ze al 12 à 13 procent. Dus dat geeft wel aan dat er weinig vertrouwen is dat zij nog heel kredietwaardig zijn. En dat is vrij zorgelijk, dat die regio's nu om hulp gaan vragen bij de centrale Spaanse overheid. Ja, het is zorgelijk. Alhoewel, uh, ik denk dat je wel moet zeggen dat het ook niet iets nieuws is. Uh, dit is wel bekend. Dit is gewoon onderdeel van het grotere Spaanse probleem. Het allergrootste probleem staat in eerste instantie bij de banken. Maar nu zie je dat er ook uh, andere problemen zijn. Bijvoorbeeld bij die regionale overheden. Het is niet onbekend. Maar wat je ook steeds ziet is dat het sentiment op financiële markten... toch elke keer negatief beïnvloed wordt uh, door dit soort nieuwsitems. En daar wordt niet altijd even rationeel op gereageerd. Dus het is misschien niet helemaal nieuw. Maar het feit dat er dan weer nieuw nieuws over naar buiten komt, beïnvloedt toch de stemming op de markt. Ja, Maar 7,5 procent, er wordt altijd gezegd 7, tenminste dat lees ik in alle berichten, 7, dat is eigenlijk al onhoudbaar, je zou ja. onder de 6 procent moeten zitten. Nou 7,5, dat kan ik ook nog wel uitrekenen, dat is ver daarboven. Ja, nou kijk, wat daar altijd voor geldt is dat het uh, in elk geval onhoudbaar is op de lange termijn. Uh, ze kunnen dat best uh, een aantal maanden misschien aan... Maar uh, op de lange termijn is dat uh, volledig onhoudbaar. En daarmee creëert het dan ook zijn eigen gelijk. En dus als Spanje te lang dit soort tarieven moet betalen, dan gaan ze ook failliet. Terwijl als die rentetarieven inderdaad naar beneden zouden gaan... dan is het wellicht wel haalbaar voor de Spaanse overheid... om uiteindelijk uh, hun schuld weer terug te gaan brengen naar, uh, ja, naar, naar niveaus die, uh, die uh, duurzaam zijn. Ja, maar helpt het dan ook niet dat er was het 100 miljard afgelopen vrijdag... nog beschikbaar is gesteld door de ministers van Financiën? Nou ja, dat helpt natuurlijk wel, maar dat is dan iets wat uh, al een tijd speelt. Dat gaat over die bankensteun uh, en dat, ging eigenlijk, dat was eigenlijk de laatste afronding. En terwijl de markt natuurlijk uh, meer vooruit kijkt, men wist eigenlijk al dat die bankensteun er zou komen. En men hoort dan weer nieuwe uh, gegevens naar buiten komen over die regio's en gaat zich daar zorgen over maken. Hm. En daarnaast speelt ook wel mee dat men het grootste probleem is... dat men nog altijd geen perspectief heeft op een echt terugkerende groei in de Spaanse economie. En zonder groei is het gewoon heel erg lastig voor de Spaanse overheid... om echt op een gezond pad terecht te komen. En dat is hetzelfde probleem als in Griekenland... waar uh, ze eigenlijk zich bezuinigen totdat ze een wegen. maar groei, dat uh, woord, dat kennen ze niet meer. Nee, dat, zijn ze volledig, uh, dat is volledig van de horizon verdwenen. En uh, ja, zonder dat perspectief is het ook heel erg moeilijk om... Uh, niet alleen die overheid, maar ook gewoon alle bedrijven in dat soort landen... Uh, ja, weer enthousiast te maken om in hun eigen land te gaan investeren. Uh, en, en dus dat is de grote draai die op een gegeven moment toch in Europa gemaakt moet worden. Er moet weer groei komen. En als die landen dat zelf niet kunnen... dan valt het te hopen dat er in ieder geval in het sterkere deel van Europa... weer we wel in inslagen om groei te genereren... zodat Zuid-Europa wat kan worden meegetrokken. Ja, wordt het ook een spannende dag uh, vandaag... als je ook gewoon kijkt naar die trojka die op bezoek is in, in Athene? Ja, dat, dat is, dat, dat, daar zullen we waarschijnlijk... Vandaag niet de definitieve uitslagen van, uh, of uh, indrukken van horen, maar dat is zeker heel spannend. Want ja, je merkt het terecht eerder op, op deze niveaus is het echt niet meer houdbaar. Dus de grote vraag is toch, gaan we nu toch eindelijk een keer uh, acties zien van de ECB om bijvoorbeeld te voorkomen dat die rentes verder oplopen? Of komt er uh, ja, ander nieuws uh, rond de aanpak van de crisis uh, in Europa om de groei verder te gaan ondersteunen? We wachten het rustig met jou af, Valentijn. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Valentijn van Nieuwenhuizen was dat van ING Investment Management. Hier binnengekomen, Felix Meures. Felix. Goedemorgen, Beer. Je gaat eindelijk de sportzomer presenteren. Oké, nee, de komende drie weken mag ik aan de bakje Ja, Wat ja, heb met, je met uh, Thijs gedaan? Willemijn Veenover die heb ik weggestuurd. Die uh, is met zijn vrouw. En de rest van de familie op vakantie. Ja, En dan uh, halen we Felix van stal. Ja, het moest wel. Zeg ja. Felix, wat ga je doen? Uh, we gaan het zo meteen hebben over de vrouwenopvang. die zit kennelijk boordevol in ons land. Uh, er is geen plek meer te vinden. En dat komt eigenlijk omdat uh, slachtoffers van mensenhandel... niet na een paar maanden nog op eigen benen kunnen staan. Dat duurt soms jaren. Die blijven daar zitten. En die houden dus plekken bezet van anderen. Kortom, er uh, zijn plekken te kort in de, de voorzitter van een club die heet Federatie Opvang. Die komt hier de noodklok luiden. En dan uh, is er een gesprek met de ex-Olympische zwemmer Johan Kenkhuis. Hij is tegenwoordig werkzaam bij een theaterproducent. Hij produceert een toneelstuk vanavond op de planken. En er zijn verrassende hoofdrolspelers in en dat ga je nu nog niet zeggen. Je Pieter wil... van der Hoogband en Ellen van Lange die staan op het podium. Oh ja? En de vraag is, gaan ze dan toneel spelen... of gaan ze zelf iets vertellen over wat ze hebben meegemaakt... tijdens hun Olympische periode? Dat hoor je zo meteen. Worden ze nat? Is er een zwembad? Dat soort zaken allemaal. Ja, het schijnt een zwembad te zijn, maar dat <laughs> weet ik verder niks van. <laughs> Felix zou te horen met Willemijn Veenhoof in de sportzomer. Nou, dat wordt een mooie dag hier op Radio 1. Veel plezier. Dag.